Intussen heeft een andere vrouw in Parijs ook aangifte gedaan tegen Stroskaan. Zij zegt dat hij acht jaar geleden heeft geprobeerd haar te verkrachten. Stroskaan spreekt alle beschuldigingen tegen.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 De afvalkabo betreurt haar vertrek, maar noemt het besluit van snoei onvermijdelijk. Ze werkte sinds eind jaren 70 bij de bond en was in 2005 de eerste vrouw die voorzitter werd van de ambtenarenbond. Uit een museum in Brussel is de kop van een opgezette zwarte neushoorn gestolen.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 Vannacht wordt het een graad of 12. Morgen is er eerst veel zon, maar in de loop van de dag komen er steeds meer stapelwolken. S'middags valt er in het noorden een enkele bui. Het wordt van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS. Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. CMM. Dit is de zomer van ZFM, met, met nu Ted terug bij Peaceful Radio, aflevering 731 uur 2. We zijn begonnen met dit hele fijne, relaxte nummer van Chimahar Dunster. Met Ragas Relax. Oorspronkelijke label is Malimba Records. Tot mij gekomen via Osho.nl. Muziek uit 2010. We gaan verder met um, ook muziek die via Osho uh, is gekomen. En dat heet... Um, van Little Wolf, Prayer to the Mystery. Van het label New Earth Records. Veel luisterplezier voor de tweede uur van Peaceful Radio. Oh